10 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse VN-ambassadeur Susan Rice wordt definitief geen minister in het tweede kabinet van Barack Obama. Rice heeft gezegd dat ze zich terugtrekt als mogelijk opvolger van Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken. De Republikeinen hadden grote twijfels over een mogelijke benoeming van Rice tot minister. De Republikeinse senatoren hadden vele kritiek op haar optreden na de aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Kort na die aanslag, op 11 september... zei Rice dat het waarschijnlijk ging om een uit de hand gelopen demonstratie... maar later bleek dat het om een terreurdaad ging. In een brief aan Obama schrijft Rice... dat haar benoeming waarschijnlijk tot veel opschudding zou leiden... en dat is het niet waard, al is Rice. De reddingsactie voor de gestrande bultrug op het eilandje... Razende bij Tessel is mislukt. Het net dat om de bultrug was gespannen schoot los... en ook heeft de helikopter, die bij de operatie wordt ingezet... geen brandstof meer... Vijf reddingsschepen van de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij... probeerden sinds het einde van de middag om de buldrug naar zee te trekken. De KNRM had al gezegd dat dat voor 9 uur moest lukken... omdat de waterstand daarna te laag is om te kunnen werken. Stichting Ecomare zegt dat het gaat proberen om de buldrug door de nacht te helpen. En mogelijk wordt dan morgenochtend een nieuwe reddingspoging gedaan.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 Morgen dan veel bewolking, een periode met regen en het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Het origineel is altijd beter.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 Vanavond, tien voor half elf, Afro Nederland 1. NOS, NOS, NOS 1. Langs de lijn, met Dionne de Graaf. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is langs de lijn van donderdag 13 december. De dag van de cijfers, veel cijfers. Het betaald voetbal presenteerde in Utrecht de financiële resultaten van vorig seizoen. 30 miljoen, 50 miljoen, 11 miljoen, 70, 50, 6,5 miljoen, 60, 60, 35 miljoen. 35 miljoen. Het, gaat, het gaat eigenlijk goed, maar er is altijd nog ruimte voor, uh, voor verbetering. De Rabo-wielerploeg heet vanaf 1 januari Blanco Pro Cycling. Een nieuw begin van een oude ploeg. Het is dus een, een geheel ja, nieuwe ploeg, dus Blanco. En Eigenlijk zo pratend kwamen we op die naam uit. En de Nederlandse tennistoppers willen hun krachten bundelen in een nieuw commercieel tennisteam. Op dit moment spelen ze allemaal op de Nederlandse Masters. En toernooidirecteur Raymond Sluiter ziet voor zichzelf ook wel een klein rolletje weggelegd in die ploeg. Wat mij betreft, uh, ze hebben ook iemand nodig die de ballen terugslaat. En zolang ze ze niet te ver van me, van me afslaan, kan ik ze nog wel aardig terugslaan. Verder kijken we terug op de WK-korte baan van vandaag. En zijn we bij Heracles Almelo. Dit alles tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Het gaat uh, hartstikke goed met het Nederlands betaald voetbal. Dat was de strekking van uh, de presentatie van de jaarcijfers van de Eredivisie-CV vanmiddag in de Galgenwaard in Utrecht. De getallen vlogen je werkelijk waar om de oren, maar het uiteindelijke resultaat stemde tot tevredenheid. In het seizoen 2010-2011 was het totaal verlies van de Eredivisie-clubs 15,1 miljoen euro. Dat is een verbetering ten opzichte van het seizoen daarvoor van 57 procent. En mijn collega Arno Vermeulen, goedenavond. Dionne, goedenavond. Ja, straks zullen we horen dat veel clubvertegenwoordigers eigenlijk blij verrast waren. Was jij dat ook? Nou, het lag eigenlijk toch wel een beetje in de lijn der verwachtingen. We wisten dat ze beter op de kas aan het passen zijn in het betaald voetbal. Dat de salarisomlaging, hè, dat kon je ook zien... want er speelt een amateur bij RKC, die heet Noordin Boukari. Ja. Eh, nou, dat blijkt ook uit de cijfers. Ze hebben 14% minder aan salaris betaald. De spelers verdienen minder en clubs hebben vaak ook minder contractspelers. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En daarom zie je die kentering nu een beetje ontstaan. Ja, ik, ik kom straks bij je terug. Luister heel even mee naar de reportage die Matthijs Weststraten maakte... bij de presentatie van de cijfers in Utrecht. Van harte welkom. Ja, eigenlijk was het best gezellig in Utrecht vanmiddag. Brian, is het geluid goed? Nou, dat liet wat te wensen over, maar la, het ging vanmiddag natuurlijk om de cijfers. Uh, die gaan we straks aan de presenteren, dat gebeurt door middel van een videopresentatie. Voor die tijd wil ik even praten met een aantal bestuurders uit het betaald voetbal, zowel van de Eredivisie als uit de Jupiler League. Aan een tafel voor in de zaal zitten vijf directeuren. Waaronder die van Feyenoord, FC Groningen en PSV. En namens die laatste club zet Tini Sanders meteen maar even de toon. Kijk, met cijfers is het zo... Uh, goede cijfers in slechte handen is erger dan slechte cijfers in goede handen. Volgt u het nog? Dus dit zijn de cijfers. En die cijfers zijn niet verkeerd. Ja, ze zijn nog steeds rood, maar de stijgende lijn is er. Belangrijkste oorzaken, minder spelers per selectie en dalende salarissen. Nu willen even naar Nederland... Uh, ja, al ik eerst... verdien overigens ook een fatsoenlijk salaris, maar Hoeveel dat moet dan? ik dat moet ook wel als je twee gezinnen moet onderhouden. Ja. Gaat u ook vertellen hoe ver het is? Hoe ver... doet hij, jongens? Nee, dat doet de directeur van FC Groningen, Hans Nijland, dan weer niet. Regisseur van deze positieve cijfers is Frank Rutte, directeur van de Eredivisie. Ik ben bijna geneigd om u te feliciteren.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 uh, Engeland, waar de medie-inkomsten de komende jaren uh, weer behoorlijk uh, zullen gaan stijgen. Dat zal leiden tot hogere uitgaven, ook aan die kant weer. Spelers, uh, voor spelers en voor transfers. Nou, daar moeten we op een voorzichtige manier mee, mee omgaan. En daar niet te veel op gaan speculeren. Maar gaat er in Huizen Rutte vanavond heel stiekem een klein glaasje champagne gedronken worden? Uh, nee, daar, daar, daar wachten we nog even mee tot, uh, tot aan uh, de feestdagen. We hebben vorige week uh, de transactie met Fox afgerond. Toen is er wel een glaas champagne. Uh, je moet dat ook niet elke dag doen. Uh, maar er gaat ongetwijfeld ja. nog een moment komen... waar we er iets aan gaan wijden. Ja, Arno Vermeulen, is die champagne terecht, vind je? Uh, nou, het is wel een heel dun draadje hoor, waar ze over lopen. Uh, zeven clubs in de Eredivisie zitten nog in de rode cijfers... Hè, met ja. uh, Vitesse als koploper, dus die uh, verdienen sowieso nog geen champagne... En bijvoorbeeld de club als PSV, officieel heeft die zwarte cijfers... maar we weten dat die uh, de grond onder hun, hun trainingsveld uh, verkocht hebben... voor een erg groot bedrag, namelijk 43 miljoen aan de gemeente Eindhoven. Dat kun je ook maar één keer doen. En van Ajax weten we ook weer dat als die geen inkomsten uit de Champions League bijvoorbeeld halen... dat ze ook meteen weer in de rode cijfers zitten. Dus het uh, is een dun draadje. Ja. Het, het is een dun draadje en natuurlijk, uh, de, de cijfers spreken op zichzelf voor zich. Het, uh, het verlies is uh, uh, erg beperkt, maar het is nog steeds een verlies... Ik denk dat veel belangrijker is dat het besef duidelijk bij de clubs... wel is dat, dat je anders moet handelen dan in het verleden. Inderdaad, niet meer gokken op transferbedragen. Niet meer gokken op Europees voetbal. Uh, en nou, je ziet ook dat de gemiddelde salarissen inderdaad gedaald zijn. Ik zei dat eerder al, 14 procent. Maar een gemiddelde eredivisie voetballer verdient nu 305.000 euro. Waar het in het verleden dus meer was. Nou ja, je zou zeggen: prima bedrag, dus daar kan er wel wat af. <laughs> ja, er, er is een, een zogeheten salary cap. Hè? Dat, de, de PSV heeft zelfs bewust spelers laten lopen omdat ze te veel wilden verdienen. Dus dat zou een goede ontwikkeling zijn. Dat moet nog doorgezet worden, eigenlijk. Ja, waarbij dan weer het gekke is dat bijvoorbeeld Narsing die wel naar PSV ging, te duur was voor Ajax. Dus de salary cap van PSV oh. ligt dan weer hoger dan in Amsterdam. En ja. ja, want daar kozen ze voor Sanaa... omdat hij veel goedkoper was dan, uh, dan Narsing. Nou ja, salary cap, dat is op zichzelf goed. Dat betekent dat je in ieder geval uh, zegt... ik laat me niet verleiden om geld uit te geven wat ik niet heb. Uh, Mino Raiola, de bekendste uh, voetbalmakelaar... langzamerhand toch wel uh, in heel Europa, denk ik... die zegt dan weer, ja, komen de toppers niet naar Nederland toe. Nou ja, ja. dat zal dus de toppers komen niet naar Nederland, maar moet je dan als club maar idiote risico's nemen en er ervoor zorgen dat je club over een paar jaar niet meer bestaat. Nee, niet. Dus uh, geen toppers, dan doen we het wel met de spelers die we nu hebben. Ja, precies, maar je moet natuurlijk daar wel op letten als voetbalclub. Dat kan ik me ook wel voorstellen op, op, op de concurrentie. Uh, ja, nee, natuurlijk. Want je wilt Europees even goed mee blijven ja. doen. Hè. Onderling, als wij, wij wat minder worden met al die clubs in Nederland... is dat niet erg, want dat zie je. We hebben een hele interessante, leuke competitie ja. internationaal. Ja, uh, we moeten niet meteen zeggen van... We, we zijn dit jaar afgehaakt omdat het een ramp Europees seizoen is. Want vorig jaar waren we de vijfde van Europa... en dat kan niet in één jaar helemaal mis zijn. Maar we moeten wel oppassen de komende jaren of er een trend is... En, en dat je dus aan elkaar kunt koppelen... dat we in Nederland veel jongere spelers uh, hebben dan, uh, dan in de rest van Europa... en daarmee bijvoorbeeld ook Europees afhaken. Ik zal hem een, een, een cijfer toch maar weer geven. In Nederland, ja. 29 van de spelers in de eredivisie... is jonger dan 21 jaar. Er is geen land in Europa dat daarbij in, in de buurt komt. Dus we laten heel veel eigen kweek... jonge voetballers in die eredivisie spelen. En daar kunnen we natuurlijk ook uiteindelijk... wel weer de vruchten van gaan plukken met het Nederlands voetbal. Ja, precies. En de bedoeling is dan ook... dat die transfers van die talent van die jeugdopleiding die nu zo belangrijk is... dat die uiteindelijk dan weer de kas moeten spekken. Ja, maar dan moet er dus wel wat gebeuren in de rest van Europa. Moeten ze daar ook wel geld hebben om onze spelers te kopen. Als het natuurlijk overal slecht gaat, in Spanje en Italië. Dat heeft ook wel weer te maken met economische ontwikkelingen. Ja. Dan zullen ze ook niet met bedragen van 15, 20, 25 miljoen klaarstaan... zoals een paar jaar geleden om onze spelers weg te halen. Maar oké, okay, er zijn ook wel weer nieuwe gebieden. Uh, uh, leuk om te zien was van alle spelers die afgelopen jaar verkocht zijn uit Nederland... dat veruit het grootste bedrag uit Rusland is gekomen. Ah. Daar, daar hebben wij als Nederland het meeste aan uh, verdiend. Uh, in totaal won de Eredivisie 12 miljoen aan, uh, aan spelers. Uh, dus er werd meer verkocht dan, uh, dan aangekocht. En het, het verschil was 12 miljoen. En uh, het meeste geld kwam uit Rusland. Toetsak, kan ik me herinneren. Doetzak? Precies, dat, dat was uh, en De Zeeuw uh, en hmm, Moussa uh, ja. van VVV. Dat waren inderdaad spelers die vooral Tsučak hoor. Dat was de duurste, ik geloof 25 miljoen. Maar uh, dat waren wel spelers uh, die naar een land gingen... waar dus dat geld nog is en ook betaald wordt. Want je ziet wel dat dat in Frankrijk, Italië en Spanje er ook wel minder aan de voorde is. Ja. Uh, nog even terug naar de jeugdspelers. FC Groningen en Feyenoord zijn uh, ook zeer actief met het opleiden van uh, jeugdspelers. Directeur Nijland van Groningen en zijn collega Erik Gudde waren er vanmiddag ook bij. En met name Gudde liep met de borst vooruit, want hij heeft Feyenoord weer aardig op de rit gekregen. Meneer Gudde, uh, ja, ik sta hier onderhand uh, tegenover de wonderdokter van Rotterdam. Hè? Nee, het, is, uh, het zijn een hoop uh, mensen die verschrikkelijk hard hebben gewerkt. Ik heb dat ook in de presentatie aangegeven. Het, is, uh, het personeel heeft een enorme bijdrage geleverd aan die 12 miljoen bezuinigingen. Niet zeuren, maar aanpakken. Goede creatieve ideeën. Op zijn Rotterdams? Op Rotterdams. Zoals ook op zijn Rotterdams de vrienden van Feyenoord uh, een enorme kapitaalinjectie hebben gegeven. Deels nieuw geld, deels conversie van schuld in aandelenkapitaal. En zoals ook de transferinkomsten, uh, uh, met name rond Martin Vergeel, uh, uh, de mensen hun werk hebben gedaan. En dat heeft geleid tot een uh, inderdaad veel betere cijfers dan twee jaar geleden. Meneer Nijland, dat zijn mooie cijfers. Je zou bijna de champagne open trekken. Ja, ik vind als je negatief bedrijfsresultaat uh, laat zien, dat is geen reden om, uh, om de champagne te ontkurken. Maar feit is wel dat het uh, langzaam maar zeker uh, de goede kant op gaat. Hè. Voor een, een paar jaar terug was het desastreus. Nou ja, je kunt dat nooit in één keer uh, de goede kant op doen, uh, doen kantelen. Maar dus in die zin begrijp ik jouw opmerking en uh, ja, ben ik het wel een klein beetje met je eens in ieder geval. Een boel, Hosanna aan de Maas om het zo maar te zeggen. Um, u noemde de dus naam al even, Martin van Geel. Hoe belangrijk is zijn rol geweest als het gaat alleen al om het transferbeleid? Hoe belangrijk is dat geweest voor de club? Nou ja, heel belangrijk. Uh, uh, ten aanzien van, uh, als je ziet uh, hoe de selectie er anderhalf jaar, twee jaar geleden uitzag... en hoe die er nu uitziet, dan zie je dat we onvervaard de kaart van de jeugd hebben bewandeld. Uh, dat is ook, in alle eerlijkheid, noodmaakt deugd. We hadden ook geen andere keus. Dat is ook een beetje mazzel geweest dus. N ja, nou ja, daar moet je eerlijk in zijn. Ik bedoel, no uh, noodbreekwetten, we hadden geen andere keus. En we hebben dat gedaan. maar het is nu wel ons vaste beleid. Lekker, wat ik uh, al uh, gezegd heb met, is dat... Dat we de komende jaren uh, wat ander FC Groningen krijgen te zien. Hè? Groningen stond bekend om nou ja, spelers halen uit Zuid-Amerika, Scandinavië. Dat, dat zal echt wel blijven gebeuren. Maar ik denk wat minder omvangrijk dan, uh, dan tot nu toe het geval is geweest. En dat wij veel meer uh, zullen terugvallen op, uh, op, uh, op onze jeugdopleiding, jeugdopleiding. Zou je kunnen stellen dat die jeugdopleiding de club heeft gered? Ja, zonder meer. En uh, nogmaals, uh, aanvankelijk omdat het nooddirect wetten was en nu... Uh, wijs geworden door die ervaringen, is dat gewoon ons vaste beleid. En soms heb je als een plek waar je niet een jeugdspeler nog, nog rendeert of kan inpassen, nou ja, dan, dan hoop je met oplossingen als Guidetti en Pella dat die de ploeg weer verder helpen. Maar je hebt de afgelopen weken gezien dat wij gelukkig een technisch staf en hoofdtrainer Ronald Koeman hebben. Ja, die het lef heeft op Tony Verlena en Jean-Paul Boetjes op te stellen. Wij leggen ons niet neer bij een, bij een lager ambitieniveau. Wij, wij, wij zijn en wij willen blijven een subtopclub club in Nederland. Ja, en het zou toch prachtig zijn als dat ook kan met een aantal spelers vanuit de jeugdopleiding van FC Groningen. En wij investeren ik dacht bijna 1,5 miljoen euro in onze jeugdopleiding. Er wordt met ongelooflijk bezieling en enthousiasme overdag gewerkt met deze talenten. nou Dat moet ook, ook, ook, ook beloond worden op een goed moment. En dan dat nieuwe stadion. Dat blijft toch wel een bizar project hè, in deze tijden. Ja, dat is ook weer in deze tijd niet de makkelijkste. Uh, vijf jaar geleden kwam je bij banken en ook bij de gemeente voor, uh, voor ondersteuning wat makkelijker binnen. Nu wordt echt onze uiterste creativiteit en uh, de moed ook van banken gevraagd om uh, dit project te financieren. Ja, ik hoop, ik schat in dat we nu een beetje in de slotfase zijn. En dat we binnenkort die business case helemaal afgerond hebben. De business case afgerond. Hoor ik hem nu eigenlijk zeggen dat het nieuwe stadion van Feyenoord eraan zit te komen? Nou ja, dat, dat zegt hij dus niet. Hij zegt dat de business case afgerond is. Ja, <laughs> ja wat moeten we daarmee, hè? Ja. Um, ja. Nee, ja, nee ja, het is duidelijk wat Gudde wil. Uh, Gudde wil natuurlijk, uh, en, en, en veel mensen wel uh, binnen zijn club... Uh, die willen dolgraag dat nieuwe stadion hebben. Dat stadion ja. geeft de enige mogelijkheid om aan te pakken uh, bij de top in Nederland. Want natuurlijk is het fantastisch wat Feyenoord doet met de jeugdspelers... Maar we weten ook, uiteindelijk geld is erg belangrijk in voetbal. Je kunt vaak ook wel een ranglijst maken op grond van, uh, van een begroting van een club. Uh, dat komt over het algemeen behoorlijk uit. Dus als je structureel mee wil doen in Nederland en ook af en toe nog wel eens Europees... dan moet je omhoog met je geld. En dat is nu juist het probleem van de Nederlandse clubs. Feyenoord wil dus een nieuw stadion bouwen met meer businessruimtes. Daar kan geld uitkomen. Want in Nederland, de bezettingsgraad in de stadions is 90%. Kortom, je kunt nog 10% groeien, dan ben je uitgepraat en je kunt in deze tijden van uh, financiële misère ook niet zomaar die kaarten uh, verhogen. Televisierechten uh, zal de komende jaren uh, meer worden door Murdoch. Uh, maar uh, in Nederland, de clubs uh, krijgen 3% van het geld dat de Engelse clubs krijgen uit televisierechten. Moet je voorstellen, 3% in Nederland in vergelijking met de Premier League. Want die wordt natuurlijk in de hele wereld verkocht, maar het is wel een ontzettend verschil. Ja. En, en, en en ook in sponsorgeld blijkt al een paar jaar dat ook bij de topclubs Ajax en PSV er niet meer geld binnenkomt dan een paar jaar geleden. Ze zijn blij als ze break-even kunnen blijven en nieuwe sponsors kunnen vinden, waar Ajax nu mee bezig is. Dus ook daar gaat het grote geld niet, uh, niet uitkomen. Dus Feyenoord, ja, een nieuw stadion is eigenlijk de enige optie. Business case, ja. Ik, uh, ik schrijf hem even op. Ja. Uh, de FIFA gaat in, in 2014 over tot de, wat zij noemen uh, financial fair play. Hè? Uh, clubs mogen dus geen torenhoge schulden meer hebben. Uh, er mag dan niet meer worden uitgegeven dan binnen binnenkomt. Is dat bijvoorbeeld voor Vitesse een, een probleem? Dat kan een probleem worden voor Vitesse, want uh, die, die kwamen dus afgelopen jaar, we praten steeds over het vorige seizoen, kwamen ja. ze uh, 23 miljoen euro tekort. We weten niet hoe dat dit jaar uitpakt, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het over het seizoen 2012-2013 plotseling uh, minder zal zijn. Misschien zelfs wel meer, want er is weer behoorlijk geïnvesteerd. Dat mag niet meer in de toekomst. U Eva wil daar juist uh, vanaf. En ze rekenen terug uh, twee jaar. In 2014 gaat die, gaat die wet zeg maar in. Maar ze pakken ook deze twee seizoenen al mee. Dus Vitesse zit wel degelijk even met een, uh, met een probleem. Die zullen uh, ja, moeten zorgen dat er of veel meer geld gaat binnenkomen. Zij zijn trouwens ook nog bezig met het zoeken van een sponsor. Of dat er veel minder geld uitgaat. Maar ja, ze willen graag landskampioen worden. En dus hebben ze spelers als Reis en Boni eigenlijk wel nodig. Dus dat, dat, er zit een conflict in, in de wil van, van Vitesse om mee te doen in de top. En wat er, als je kijkt, hè, ze hebben 11,5 miljoen euro omzet. Ja. En ze komen 23 miljoen tekort. Ja. Dat is onvoorstelbaar natuurlijk. Dat kan helemaal niet. Dat ligt helemaal uit het lood. Dat wordt bijgelegd door meneer Jordania. Ja, uit zijn eigen zak betaalt hij dat, hè? Ja, ja hij heeft er nu tot nu toe 60, 70 miljoen ingestoken. En de grap is, eh, dat is helemaal ongelooflijk, op de site van Vitesse maken ze hun eigen cijfers bekend, want dat heeft de KVB niet gedaan. Hè. Die, die heeft alleen de cijfers van de hele eredivisie bekend gemaakt, maar clubs doen dat zelf voor eind januari. Op ja. de site van Vitesse kun je dat nalezen. Maar blijkt nou, Jordania heeft afgelopen jaar niet alleen het tekort aangevuld, heeft er zelfs voor gezorgd dat er in kas veel meer geld is dan er in het verleden was. Ik geloof 15 miljoen meer. Dus de, de liquide middelen zijn fantastisch, want ze, er, is, er is heel veel geld overgemaakt door Jordania. Dus hij had nog wat liggen. En dacht, laat ik dat ook nog even in die clubkast storten. Maar ze hebben een structureel probleem. Ze hebben een nieuwe directeur aangesteld om meer geld binnen te halen. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat er moet een tovenaar moet zijn als die plotseling ineens 20, 30 miljoen uh, meer kan binnenslepen in, in Arnhem. Dat geloof ik niet. Het stadion zit niet eens vol, hè? Nee. Um, hoe, zou je het, hoe zou je het nou willen verwoorden, al met al? Staat de Eredivisie er nou goed voor? Redelijk goed voor? Hoe moeten we dat zien, Arno? Uh, het realisme is, uh, is binnengetreden, dat is ontzettend belangrijk. Uh, er zijn ook wel mensen uh, aan het bewind bij alle topclubs... Uh, zoals Gudde bij Feyenoord, uh, die niet met hun hoofd in de wolken lopen. Dat hebben we in het verleden natuurlijk ook wel meegemaakt. Bijvoorbeeld Vitesse ook weer met Karel Aalbus, Scheringa bij AZ. Uh, dus er zijn wel realistische mensen aan het bewind. Maar ja, oké, okay, het blijft gevaarlijk. Want wat gebeurt er met Jordania uh, en vooral met Vitesse als Jordania opstapt? Wat gebeurt er bij Utrecht als Van Seumeren een andere hobby krijgt... en postzegels gaat verzamelen in plaats van Utrecht uh, elk jaar... geld toesteken, dan zijn die clubs hartstikke failliet. En dat geldt ook voor een club als Roda JC... als die dit jaar degradeert uit de Eredivisie. Het is nog steeds alles bij elkaar absoluut uh, uh, nou, ja, zorgwekkend. Nou, iedereen moet echt goed op zijn tellen passen, goed op het geld passen... want uh, er is nog niks over. En wat ik al zei, ze komen gewoon alles bij elkaar nog uh, tekort en nog even... Om het verschil aan te geven, alle clubs in de Eredivisie, als je de omzet optelt, 433 miljoen euro. Nou, dat is een mooi bedrag voor een bedrijfstak. Hoeveel geld, denk je, gaat er bij Real Madrid om in Spanje, bij één ja. club? Ja, kom maar, kom maar door 4, met dat bedrag. 479,5 miljoen euro. Kortom, ruim meer dan alle 18 clubs uit de Eredivisie bij elkaar. Dan weten we weer waar we staan. Dankjewel, Arno van Meulen.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 Will Waite, Mumford and Sons. Blanco Pro Cycling. Dat is vanaf 1 januari de naam waarmee de Rabo ploeg verder gaat. Ook in de organisatie verandert een en ander. Per chef Richard Plugge promoveert en wordt algemeen directeur. De huidige directeur Harold Knebel vertrekt. Blanco Pro Cycling dus. Richard Plugge verklaart de naam. Nou, de naam is. Uh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 Gewoon goed gevonden of is het ook een beetje uit armoede geboren? Ik denk dat het een beetje van beide is. Het is natuurlijk best aardig bedacht. En, uh, ja, het is toch wel een ja, opvallende naam. Iedereen heeft het er nu over. Uh, er waren veel geruchten dat er nog wat uh, uh, meer namen aangekoppeld zouden worden. Onder andere de, de, de fietsenleverancier Giant. Maar goed, het wordt dus uiteindelijk echt blanco. En inderdaad zie het maar als een nieuwe start. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ja, uit armoede geboren. Want uh, Harold Knebel, die zichzelf de opdracht had gegeven om een, uh, een nieuwe sponsor te zoeken... die het komend jaar het meteen al over kon nemen van Rabobank... Nou, is in ieder geval niet geslaagd in die opzet. Uh, het is niet gelukt om die sponsor te vinden. Nee, uh, vlak nadat Rabo had bekendgemaakt, we stoppen met de sponsoring... zei inderdaad Harold Knebel dat er al... Uh, verschillende partijen zich hadden gemeld om uh, nou, hoofdsponsor of sponsor te worden. En daar ja. was dus ook Giant bij. Was die, was die te vroeg? Ik bedoel, echt veel ja, te vroeg? Ja, ik denk dat hij wel iets te optimistisch was. Uh, uh, ik denk dat hij, hij op een gegeven moment geroepen uh, dat ze in de rij stonden zelfs... Om, uh, om hoofdsponsor te worden of in ieder geval belangrijke co-sponsor van uh, de ploeg. Uh, Giant had dat verhaal lekte uit. Nou, toen bleek uiteindelijk dat Giant dat uiteindelijk helemaal niet wilde. Dat er toch allerlei hobbels zaten op die weg... En uh, waardoor die sponsor gewoon co-sponsor bleef en uiteindelijk dat materiaal en de kleding uh, leverde. En ik denk inderdaad dat uiteindelijk Knebel toch wat langzamerhand ja, een beetje uh, terug is gekrabbeld. Want uh, hij kwam op een gegeven moment met het verhaal naar buiten van ja al die nieuwe sponsoren, de ploegen die er eventueel willen instappen, die willen een schoon grondgarantie hebben. Nou, en uh, ja, dat is dan een verklaring dat, uh, of dat de ploeg in ieder geval niks met, uh, met doping te maken zou hebben, enzovoort, enzovoort. Maar op het moment dat hij dat zei, had ik zelf het idee, dat willen sponsors waarschijnlijk al jaren. En uh, ik kan me niet voorstellen dat er op dit moment nog sponsoren in het wielrennen stappen die die schoongrondgarantie niet willen hebben. Dus dat leek me eerlijk gezegd een beetje een gezochte reden. En ik denk dat hij inderdaad iets te vroeg is geweest met roepen van... het komt wel goed met het vinden van die sponsor. Ik denk ook dat de tijd tekort is, want laten we eerlijk zijn... Uh, de voormalige sponsor Rabobank blijft gewoon garant staan... voor alle uitgaven van die ploeg in het komende jaar, dus in 2013. En dan moet er voor het eind van komend jaar moet er een nieuwe sponsor gevonden worden. Ik denk dat die kans wel wat groter is. Ja, want hoe urgent is dat nou, dat die sponsor er komt? Voorlopig gaat alles nog goed, maar hoe belangrijk ja. is het? Het is, het is, ik kan me voorstellen dat uh, hoe eerder die nieuwe sponsor er komt, hoe prettiger het is voor Rabobank. Het is trouwens ook niet nieuw hè, dat een ploeg verder gaat onder een fantasienaam. Hè. We hebben dat gezien bij uh, Green Edge, uh, totdat op een gegeven moment dat bedrijf Orica uh, op de proppen kwam met uh, de naamgeving van de ploeg. Uh, we hebben het vorig jaar gezien met, uh, met Argo Shimano, uh, vroeger Skill, en die noemde zichzelf dan One Team for Eye. Uh, een tijdje lang totdat die nieuwe sponsor er was, Argo, Argos. En uh, uiteindelijk die naam op uh, de shirts kon. Dus echt heel urgent is het niet. Een ploeg kan gewoon verder op deze manier. Het geld is gegarandeerd. Uh, met inderdaad Giant hebben ze dan die co-sponsor. Hebben ze ook die materiaalsponsor. Dus die ploeg die kan wel bestaan. Dus. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat er heel veel mensen binnen die ploeg... uiteindelijk op, uh, opgelucht zullen ademhalen op het moment dat straks uh, een nieuwe sponsor gevonden is. En ze weten dat ze ook na... 2013 verder kunnen met de ploeg. Ja, Richard Plugge wordt uh, de nieuwe algemeen directeur. Nou, die, uh, die kan ons lesgeven in hoe je carrière maakt. Hè. Dat gaat hartstikke nou, snel. Van PR man collega, tot, uh, tot directeur-ex-collega. Ja. Um, en waar blijft Knebel dan? Stapt hij er helemaal uh, uit? Die stopt ermee. En, uh, die, uh, die, die gaat per 31 december uh, is hij in ieder geval weg uh, bij de ploeg. Hij is weg bij Rabobank. Uh, dat is ook al afgesproken. Er zijn wat geruchten dat hij ergens in het wielrennen wel weer terug gaat komen. Denk daarbij eventueel aan de KWU. Maar ik blijf erbij. En daarom zeg ik dit ook met het grootste voorbehoud. Het zijn geruchten. Uh, maar in ieder geval is hij wel weg bij deze ploeg. Dat is duidelijk. En inderdaad, pluggen ja, was ooit hoofdredacteur van het blad Fiets. Werd toen hoofdredacteur van NuSport... En uh, eigenlijk pas april dit jaar officieel begonnen als uh, de perschef bij, uh, bij de ploeg. En nu al de directeur van de ploeg. Dus dat gaat inderdaad heel snel. Wat, wat opvallend is, vind ik, is dat Rabobank uh, wel de vrouwenploeg en het opleidingsteam blijft steunen. Hè? Maar ook op de shirt. Dat wist wel dat ze ze zouden blijven ondersteunen. Maar dit lijkt wel meer dan dat. Hoe kan dat? Ja, nou, hoe het kan weet ik niet, want ik weet niet wat de achterliggende gedachte daarvan is. Uh, er werd inderdaad gezegd, uh, we blijven sowieso Marianne Vos, hè, want daar ging het eigenlijk wel om, uh, die vrouwenploeg, die blijven we uh, steunen. En ook die opleidingsploeg, daar gaan we wel een constructie voor vinden. Nou, het was al lang duidelijk dat die opleidingsploeg uiteindelijk onder de Kamer U zou komen te vallen, met daarbij natuurlijk wel nog een sterke vinger in de pap en de naamgeving van Rabobank, dus dat zijn de beloften uh, die blijven dat doen. Ja, en die vrouwenploeg, die krijgt vandaag ineens te horen, dat kregen ze waarschijnlijk al eerder te horen, maar vandaag werd het dan officieel dat Rabobank nog gewoon vier jaar lang sponsor blijft van die ploeg. Uh, het kwam trouwens ook op hetzelfde moment dat Brainwash... Dat is een uh, wat kleinere sponsor, maar die zaten al bijvoorbeeld in het uh, veldrijden met, Mar met uh, Sander van Paassen onder andere. Dat die zich hebben teruggetrokken uit de ploeg. Dus ik denk gewoon dat Rabobank nu het hele budget zo ongeveer voor zijn rekening neemt. En uh, voor Marianne Vos is het in elk geval heel erg goed. Ja, en voor haar teamgenoten. Dus ze zijn voor vier jaar verzekerd van geld. Ja, vier jaar lang blijven ze die ploeg uh, sponsoren. Is natuurlijk ook niet zo'n gekke termijn, hè? want dat uh, loopt dan in ieder geval tot en met de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. En uh, ja, daar moet dan uh, uh, weer wat moois gaan gebeuren. Ja. Uh, we weten ook allemaal dat Marianne Vos bezig is met haar pijlen weer op andere dingen te richten dan waar ze ze op gericht heeft de afgelopen jaren. Het mountainbiken wil ze daar gaan proberen. En ik denk dat ze probeert om daar misschien wel een dubbelslag te gaan slaan. Uh, en op de weg en uh, in het mountainbiken. Om daar een Olympische titel te pakken. Ja, toch vind ik het nog steeds dubbel dat ze zich dus uh, hebben teruggetrokken. Uh, Rabobank als sponsor uh, omdat ze ook gewoon zich niet meer konden verenigen met die wielersport, uh, maar, nee, dat maar ze... dan met name toch wel met de mannenwielersport. Laten ja. we daar gewoon heel eerlijk in zijn: het is natuurlijk hè, wat ook geroepen werd in die tijd, uh, de, de wielersport door de directie van Rabobank, de wielersport is door en door verrot. Dan doelen ze natuurlijk op het mannenwielrennen en op het professionele uh, wielrennen, en uh, daar hebben ze nu toch wel echt de handen behoorlijk van afgehaald. Uh, Ondanks het feit dat ze nog steeds die ploeg blijven uh, steunen en dat het geld gewoon uit, uh, uit Utrecht komt vanaf het hoofdkantoor van Rabobank. Ik wil trouwens wel nog even iets zeggen over, uh, want vanavond is ook die ploeg min of meer nou ja, niet gepresenteerd, want het is geen officiële presentatie. Maar ze zitten op Vrechten Ventura en daar is wel al het een en ander geroepen, ook met name over het programma, uh, de kopmannen van de ploeg, uh, de Giro... Dat is wel aardig. Daar gaat Robert Geesink, die zal daar kopman zijn... samen met Steven Kruiswijk en Wilco Kelderman... die daar als een soort schaduwkopman rijden. Maar met name Geesink, die zal moeten gaan scoren in de Giro. Hij gaat ook... Volgens de plannen dan, hè? want je weet natuurlijk nooit wat er allemaal gebeurt. Maar volgens de plannen gaat hij ook de Tour rijden. Hm. En dat doet hij dan samen met Bouke Mollema en Laurensendam. Dus er is wel een kleine switch in het uh, programma uh, zichtbaar. Hè, waar Geesink zich uh, afgelopen jaar, afgelopen jaren, met name natuurlijk op uh, de Tour richtte. Gaat hij nu toch proberen even, ja toch een beetje als een soort bliksem afleiden die Giro te rijden. En dan maar eens kijken hoe ver hij daar komt in het klassement. Ja, Robert Geesink van de Blanco Pro Cycling ploeg. Dus ik moet nog heel even wennen. Op een of andere manier. Ik ook. Ja, Blanco Pro Cycling. Um, het ziet er wel heel mooi uit. Nou, dat wou ik zeggen. Dat shirt is prachtig, ja. hè? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, want ik dacht in het begin dat blauwe zwart, ja, dat, dat is het wel opvallend genoeg. Maar ik heb nu, dan zie je ineens die renners, zie je op een filmpje, zie je ze in die shirts rijden. Uh, dan zie je Lars Boom, natuurlijk stoere vent, met die rood-wit-blauwe moutjes. Ja. En dan dat blauwe zwart, Robert Geesink in dat shirt, uh, Theo Bos zagen we nog op de fiets. Ja, en dan denk ik van, het oogt in ieder geval wel, het oogt agressief. Misschien ja. wel iets agressiever dan het oranje eh, dat ze de afgelopen jaren hebben gehad. En wie weet, misschien zitten hem juist net in dat soort details. <lacht> Laten we het hopen. Gio Lippens, dankjewel. De top van het Nederlands tennis is deze dagen actief in Rotterdam. Robin Haase, Kiki Bertens, Arantja Rus en Igor Sijsling. Allemaal doen ze mee aan de Tennis Masters. Misschien maken ze ooit wel deel uit van één commercieel Nederlands team. Met dat plan wordt namelijk gespeeld. Een bijdrage van Edwin Cornelissen vanuit een nogal leeg topsportcentrum in Rotterdam. Het contrast is groot. Ons feestbeest van vanavond. U mag recht gaan staan voor de grote Kim Kleisters. Gisteren het afscheid van Kim Kleisters in een volgepakt Antwerps Sportpaleis. Meer dan 10.000 mensen. Dames en heren, welkom bij de eerste avondwedstrijd hier. En dan de Masters in het topsportcentrum in Rotterdam. Waar een paar honderd man op de tribune zit. En als eerste even een welkom weer voor onze ballenkinderen. Maar toernooi-directeur Raymond Sluiter, je kan in ieder geval zeggen... dat wel zowat de hele Nederlandse tennisstop aanwezig is. Ja, inderdaad. En uh, op die manier doen we er doen we alles aan. Uh, ik ben hartstikke blij dat ze allemaal spelen. En uh, voor mij zijn het uh, hele grote spelers ook die we hier hebben. Ze zijn uh, weliswaar nog niet van het kaliber uh, Kim Kleisters. Ze trekken nog geen uh, 12.000 uh, zitplaatsen vol, maar... Uh, Hopelijk maken ze volgend jaar allemaal weer een stapje. En ik denk wel dat dat, uh, dat, dat nodig is om, uh, om ook al door de week ze volle tribunes te kunnen krijgen. De Nederlandse tennisstop dus aanwezig op dit toernooi. Even het programma doornemen. En hier om half zeven Aranska Rus, die ook nog jarig is, ah. tegen Quirin Lemoyne. En daarna Robin Haasen tegen Marc Dion. Rondom die Nederlandse tennistop is een plan gelanceerd... om een commercieel team te starten. Een idee van Hugo Ecker, zelf tenniscoach. Hè? Um, ja, hoe moet dat er precies gaan uitzien? Hoe ik dat voor ogen zie, uh, is dat die... Uh...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 Dat zei Raymond Sluiter. Bij de WK Kortebaan in Istanbul... gaat het over zwemmen natuurlijk... was vandaag de finale van de 100 meter Vlinderslag. En dat moest dé race worden van Juri Verlinde. We praten over die finale en over de rest van het programma van vandaag. Met Bob van der Tak. Goedenavond, Bob. Dag uh, Jone. Hoe groot was die tegenvaller voor uh, Juri Verlinde? Want... Um... Het ging niet echt goed, hè? Nee, vierde, dat is altijd vervelend natuurlijk. Zeker in het geval van Verlinden, Want die is op die internationale korte baankampioenschappen al een paar keer eerder vierde geworden de afgelopen jaren. En nu dus weer, maar je moet er meteen aan toevoegen... dat het podium eigenlijk nooit in de buurt is geweest vanavond in die finale. Hij eh, moest het opnemen tegen twee Amerikanen... Thomas Shields en Ryan Lochte. En ook nog de Zuid-Afrikaan Chad Leclo, hè, de Niet De Olympisch mij. van de 200 meter vlinderslag. <laughs> ja. Zilver op de 100 vlinder in Londen. Dus dat zijn niet de minsten inderdaad. En uh, die drie die gingen er eigenlijk uh, als een haast vandoor. En voor Linda heeft ze nooit meer teruggezien. Uh, kon uh, absoluut uh, niet meer in de buurt komen van het podium. Zwom ook niet een uh, perfecte race. Hij zwom 200 se langzamer... Verlinde dan gisteren in de halve finale. En het idee is toch altijd dat je in de finale... je snelste race zwemt, maar dat lukte dus niet. En hij bleef uiteindelijk bijna een seconde... van het podium verwijderd. Uh, Loclo die won in een zeer scherpe tijd. 48-82. Shields, onbekende Amerikaan tweede. En Lochti uh, finishte als derde. En uh, Verlinde dus ruim buiten het podium. Ja, in die finale. Dus uh, buiten de prijzen voor Jury Verlinde. Het was een resultaat waar verslaggever Martin Friesema... al een beetje voor was. Ik dacht van tevoren al, als hij maar niet vierde wordt. Want de man heeft een abonnement op die vierde plaats. En weer vierde. Ja, ja iets trager dan, uh, dan gisteren. Dus dat is wel jammer. Als ik dan kijk naar 1, 2, 3. Dat is heel snel. Um, voor mezelf heb ik maar mijn plan gehouden. Cool blijven. Gewoon mijn eigen plan uitvoeren. En, uh, nou, bijna hetzelfde resultaat als gisteren. Ja. Bij je plan houden. Maar over het algemeen is het plan uh, dat je in een uh, finale...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 Ik had je toch wat, wat bozer verwacht eigenlijk. Want ik weet dat je een ambitieus mannetje bent en dat je een bloedrekel hebt aan die vierde plaats. Maar je klinkt nu vrij realistisch eigenlijk, vrij nuchter. Ja, kijk, mijn race is net geweest. Dus uh, daar kan ik niks aan veranderen. En, uh, ja, ik, misschien is er 50 laag, iets wat ik kan, 49 hoog. Als ik dan zie dat 48-8 een winnende tijd is, dus dat is echt gewoon heel snel. Kijk, en dat drijft mij dan weer om... Uh, en de trainingen gewoon weer een tandje bij te zetten. Ja, en dat is ook een troost in deze finale. Dat dat verschil dus inderdaad met die top drie, dat, dat is enorm. Ja, kijk, als je ook, maar ook ziet, er werd van tevoren gesproken op, over een uh, minder toernooi. Maar als je kijkt wat de tijden nu gewoon gezongen worden, dat is echt heel erg snel. Dus zeker die 100 vlinder durf ik te, te zeggen dat dat er uh, niet minder van doet dan, uh, dan enig ander toernooi. Toch aan de andere kant, je hebt als sporter natuurlijk af en toe een bevestiging nodig van ik ben op de goede weg. Is dit ook weer niet een tikkie? Dat je dan denkt verdorie, uh, ja, ik moet uh, als je kijkt naar het internationale veld, ik, ik moet op mijn tenen lopen. Nou ja, kijk, vier jaar geleden werd ik vijftiende, twee jaar geleden was ik zesde. Nu ben ik vierde, dus langzaamaan klim ik gewoon omhoog. En mijn tijden worden ook steeds sneller, dus daar ligt het allemaal niet aan. En de concurrentie staat ook niet stil. En, uh, het is gewoon zaak dat ik nu gewoon door blijf bijten en... Uh, Straks op de lange baan, uh, mijn zaken goed doen. Maar daarnaast, mijn toernooi is nog niet voorbij. Dit was dag 2, morgen de 50. Kijken hoe we daar op, uh, op uit de voeten kunnen. en uh, Zondag ook nog een 200. Dus uh, ik ben nog lang niet klaar hier. Dit is natuurlijk korte baan. En wat jij zegt, het staat eigenlijk allemaal in dienst van de lange baan? Ja, absoluut. Kijk, ook dit is weer een puzzelstukje op weg naar Rio. En zo zie ik het ook. Maar ja, je wil natuurlijk gewoon altijd zo hoog mogelijk scoren. En... Uh, Zeker als je in de finale staat, staan er acht mensen die strijden om medailles. En uh, als je dan nou vierder wordt, dan, uh, ja, dan heb je geen medaille. Ja, nee, zo, zo simpel uh, is het, <laughs> zegt Jurie Verlinde. Hij klinkt uh, behoorlijk strijdvaardig nog wat betreft de rest van het toernooi. Is dat realistisch, Bob? Nou, dit was wel zijn beste kans op een medaille, want ja. de 100 meter vlinderslag is zijn hoofdnummer. De andere twee onderdelen die hij nog gaat zwemmen, de 50 meter en de 200 meter, dat zijn bijnummers. Nu weet ik wel dat hij op het EK in Chartres drie weken geleden brons pakte op die 200 vlinderslag, maar of hij zo'n stuntje nog een keer kan herhalen, dat uh, waag ik toch te betwijfelen. En op het sprintnummer de 50 meter Vlinder, dat uh, lijkt me echt kansloos. En hoe zie jij nu Jurie verlinden? Is dit, is dit het maximale wat hij kan? Ja, op dit moment wel. Hij ziet zelf veel ruimte nog voor uh, progressie. Uh, veel verbeterpunten, met name starten keren. Daar uh, traint hij ook uh, heel veel op. Hij is zeer uh, gefocust, zeer uh, gebrand om zichzelf ja. te verbeteren. Daar, daar ligt het zeker niet aan, aan zijn topsportbeleving. Maar het is natuurlijk wel zo dat op die 100 meter vlinderslag... Uh, ook de concurrentie uh, enorm is. Want Yevgeny Korotishkin, uh, de vorige wereldkampioen van de korte baan... die was er vandaag niet eens bij. En met Ryan Lochty is er misschien toch wel een nieuwe concurrent uh, opgestaan... op die 100 meter vlinderslag. Voorheen was het zo dat Lochty... Weliswaar 100 meter vlinderslag slom, maar dan alleen als onderdeel van de 400 meter wisselslag. Maar als locht hij ook los, zeg maar, die 100 meter vlinderslag gaat zwemmen. En ik heb geluiden gehoord dat hij van plan is om dat te blijven doen. Ja, ja dan heeft Linde er wel een enorme concurrent. Berg je Bijna dan, een dan een maar? Ja. Berg je dan maar? Uh, Bob, even naar de andere uh, hoogtepunten van vandaag. Waren die er? Ja, dan kom je toch uit bij Ruta, Meilo, Tite. Ja. Zo heet zij. Uh, meisje uit Litouwen, 15 jaar. We zagen haar in Londen, toen ze kwam ze vanuit het niets... Uh, won ze de 100 meter schoolslag. Uh, grote verrassing. En uh, ik denk dat dat geen eendagsvlieg is, deze Litouwse zwemster. Want vandaag uh, maakte ze dus toch ook weer veel indruk. We won ze goud op de 50 meter schoolslag. En dat niet alleen. Europees record. Dus uh, daar gaan we nog veel van horen, denk ik, de komende jaren. Gaan wij uh, dit toernooi nog uh, wat uh, meemaken met de Nederlanders? Nou, verwacht ik niet. Voor Linde komt dus nog in actie. Ja. Daar hebben we het net over gehad. De andere drie uh, komen ook nog in actie. Sharon van Rauwendaal, Kira Toussaint, Wendy van der Zanden. Maar uh, ik denk dat het uh, lastig wordt uh, om op het podium te komen. Ik uh, verwacht hey, eigenlijk niet dat we <laughs> nog medailles Wat een gaan vervelende willen. afsluiting. <laughs> ja, eigenlijk wel, hè, maar het is niet anders. Ik ga het niet mooier maken dan het is. Heel goed. Dank je wel, Bob van der Tak. Tot je dienst. Live was dat. We gaan naar Heracles Almelo. Want die club speelt morgenavond een van de twee duels van het jaar. De ploeg van Peter Bos gaat op bezoek bij de grote broer uit Enschede, FC Twente. Maar meer nog dan om de wedstrijd... maakt het bestuur van Heracles zich druk om de toekomst. Verschillende belangrijke spelers hebben een aflopend contract... en dreigen in de winterstop te vertrekken. Onder meer spit Samuel Armenteros lijkt gewild. Ragnar Niemeyer was bij de laatste training van Herakles. Het lijkt een training zoals alle andere in Almelo bij Herakles... maar dat is het niet. Spelers die nadrukkelijk worden genoemd bij grotere clubs... zoals Everton, Overtoom, Armentedels en Vijnovic staan nu nog op het veld, maar hoe lang is de vraag nog? Die vraag stel ik aan Nico-Jan Hoogma, de directeur... die met zijn armen over elkaar staat te kijken naar de training. Hij maakt zich geen zorgen. Nou, we hebben inderdaad spelers, uh, goede spelers uh, met, met aflopende contracten... waar we nu ongeveer een, een jaar geleden de, de gesprekken mee gevoerd hebben. Nou, dat is uh, toen helaas op niets uitgelopen. En uh, wat ik me overigens ook wel kan voorstellen vanuit het oogpunt van de spelers... He, want uiteindelijk uh, zijn wij bezig met een club uh, die 8,5 miljoen uh, begroting heeft. Minimale uh, middelen proberen maximaal te bereiken. Ja, die jongens willen ook doorgroeien en willen ook in salarissen natuurlijk doorgroeien. En uh, ja, dat heeft deze club helaas op een gegeven moment dan ook niet meer te bieden. Vandaar ook dat deze week, want dat doe je misschien ook op uh, stadionplannen... Ja, die zijn echt noodzakelijk om uiteindelijk ook uh, ervoor te zorgen dat jouw kwalitatief betere spelers, ook ja, dat je die ook langer uh, binnenboord zou kunnen houden. En mocht het erop uitdraaien dat de vier sterkhouders inderdaad weggaan... dan is Heracles al grotendeels ingedekt. Want natuurlijk zijn er al contacten gelegd met eventuele vervangers... en of hun zaakwaarnemers, vertelt Hoogma. Contacten zijn er. Uh, scouts zijn uh, wekelijks uh, op pad. Uh, We hebben uh, uiteraard contacten met... Uh, uh, ...zaakwaarnemers, uh, mensen die natuurlijk ook uh, ondertussen Heracles uh, allemaal als een, uh, een superstation zien voor, uh, voor hun spelers om zich door te ontwikkelen. Dus uh, die contacten zijn ja. Of die allemaal invulbaar zijn uh, en halen zijn uh, dat is vers twee. dat zijn? Nou vier pijlen door de enthousiaste supporters van Heracles vastgezet aan de tribune en afgestoken om de boel richting het duel met FC Twente van morgen nog maar eens extra op scherp te zetten. Daarover gesproken, trainer Peter Bos kent de gevoelens die leven in Almelo richting Enschede, maar zelf heeft hij er niet zo heel veel mee. Een voorzitter die er straks even voorbij hier en die hoor ik dan zeggen, ik heb al dagen... Pijn in mijn buik van die wedstrijd. Die, die vindt dat maar heel beladen en een hoop gedoe. En ja, ander volk en zo daar in Enschede. Maar hoe is dat bij jou? Nee, ik heb geen pijn in mijn buik. Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. We hebben er heel veel zin in. Want dit zijn natuurlijk hele mooie wedstrijden om te spelen. Uh, ondertussen een van de grotere clubs in Nederland. En uh, ja, ook nog eens buur, onze, onze grote buurman. Dus het uh, is toch geweldig om zo'n wedstrijd te kunnen spelen. De training is maar een kwartier openbaar. Dan gaan de deuren dicht. Voor de tweede keer al deze week. Een nieuwigheidje van trainer Peter Bos. Die niet overal pottenkijkers bij wil hebben. Na de training is het tijd om met de spelers te praten. Bijvoorbeeld met Samuel Armenteros. Genoemd bij Feyenoord, bij Ajax en bij Vitesse onder meer. Nee, nee, ik kom erbij. Dan ben, dan ben ik zeker... Ik, uh... Ik sta ook met beide benen op, op de grond. Dus uh, ik vlieg ook niet weg van, uh, van, van de aandacht wat ik uh, ja, op internet uh, lees. Hij spreekt overigens zo goed Nederlands... dat u niet zou verwachten dat hij uit Zweden komt. Ja, ik, uh, ik kom uit Zweden. Mijn vader uit, uh, uit Cuba. En ik ben in Zweden opgegroeid en geboren. Mijn moeder is Zweeds. Als uh, ja, 16-jarige kwam ik naar Heerenveen toe. Heb ik daar 2,5 jaar gezeten. en Nu 3,5 jaar in, in, in Almelo. Ik praat al zes, zeven talen. Dus Zweeds, Deens, Noors, Engels, Nederlands, Spaans, Portugees. Dat zijn ze zo'n beetje. En uh, kun je iets zeggen? Heb je er een voorkeur voor clubs of zo? Ik bedoel, Vitesse komt er dan bij? Een Ajax, een PSV en zo? Ik bedoel, wat vind je mooi? Nee, niet echt. Uh, net als ik zei, ik, uh, ik, uh, ik heb ook tegen mijn zakennemers gezegd: van uh, um, Ik wil er liever niks van weten. Uh, ja, natuurlijk, 2013 bijna, en het is bijna onmogelijk om, om je ogen en je oren, weet je, dat je, ja, dicht te doen als je het zo zegt, uh, dat je niks van hoort, maar natuurlijk krijg je allemaal berichtjes uh, en, uh, ja, een kleine 24 uur voor het duel in Enschede gaan de gedachten onvermijdelijk terug naar vorig seizoen. In februari nog won Heracles in de Groelsveste met 3-2. En dat had een mooie ontvangst in Almelo tot gevolg. Supporters zetten de kruisingen richting het stadion af. Er was Bergaals vuurwerk en het was een prachtige atmosfeer nadat de grote broer uit Enschede verslagen was. Dat was mijn eerste... Ja. Denk ik veel van ons, maar de eerste overwinning uh, tegen Inschere, in Enschere. Dus uh, nou ja, dat was heel lang niet gebeurd. En uh, ja, wij deden het. Het uh, was een mooie overwinning. En, uh, natuurlijk um, heb je daar nog uh, flashbacks van uh, uh, wanneer je naartoe loopt naar zo'n wedstrijd. En, uh, ja. Ja, dat wil je natuurlijk nog een keer meemaken. Morgenavond, Heracles tegen FC Twente. Tot zover deze uitzending van Langs de Lijn Morgen zijn we er natuurlijk weer. Nu gaat Met het Oog op Morgen verder. Gepresenteerd door Chris Kijnen. Ik wens u een goede avond. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen, theatermaker Paul van Vliet.